Zandvoort, Zandvoort heeft, heeft het. het al twintig jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2010 al twintig 20 jaar live. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Dit is Goedemorgen Zandvoort op ZFM. We zijn terug in een uitpaardend hotel Hoogland waar een en al politieke... Hote betoten staan aan de bar, aan de koffie. Die wordt gespond door de kerkman. En aan tafel zit zowaar alweer wethouder Wilfred uh, Niet om ons te feliciteren met ons 20 jaar bestaan neem ik aan. Maar dat heeft u al, ja, al gedaan. ja Sorry dat ik uh, weer even inval. Ik weet niet, ik weet niet of de microfoon aan staat. Ja, ja, die staat, die staat aan. aan. Ja. Uh, uh, u weet, uh, morgen is het uh, Valentijnsdag en nou is het uh, traditie. ...van de fractie van de VVD in de Provinciale Staten... ...om in de omliggende gemeente een, uh, een taart uit te reiken aan een persoon of een organisatie... ...die op dat moment uh, belangrijk is, bijzonder is. En uh, wij hebben uh, als afdeling Zandvoort hebben wij iets voor iemand en iets mogen voordragen. En dat is geworden natuurlijk ZFM... die deze week 20 jaar bestaat en in het bijzonder denk ik Rob Harms die ook nog eens een keertje vandaag jarig is. Dus hoe kan het allemaal bij elkaar? Ik heb hier uh, een, een taart voor u, een valentijnstaart en ik hoop dat u uh, die in volle tevredenheid en met veel smaak op zal worden. We zijn hebben. met 75 man, dat wordt wel een klein stukje. Ja. Nee, nee, nee, nee. nee. Ik, ik blijf het brood breken en ik blijf doorgaan. En de taart is oneindig en hij is oneindig lekker. Heel veel plezier. Wat? Voorzitter, uh, waar is de voorzitter? Hier, Rob Harms. Rob, Rob Harms kan ook. Nou, he, en, uh, heel veel, veel plezier en goede Valentijn. Heel erg bedankt Wilfred. Uh, vind maar het ik wil een even iedereen oproepen om even voor Rob te zingen. Want hij is dus vandaag inderdaad jarig. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Ja! Rob zit middag van 2 tot 5 in de studio. U kunt allemaal komen om het te feliciteren. Ja. Gas en splijn. Ja. Goede Valentijn, ja. dankjewel. Applaus. Ja. Ja.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 Terug in de werkelijkheid in de wereld van Zandvoort Even een aankondiging, vrijdagavond 26 februari is in Café Neuf een uh, superpolitics en daar uh, kunt u alle uw vragen stellen aan de jongste politici van Zandvoort. Of ze allemaal in de raad komen is nog maar af te wachten, maar ze staan wel paraat om antwoord te geven op uh, veelgestelde vragen. Hoe laat is dat Tom? Van 9 uur tot 11 uur s'avonds en misschien wel met nachtvergunning, want er is er, daarna... Nog een uh, muziekje met een DJ. Ja, oké. Okay. Dus, dus ook de bedoeling dat veel jongeren gaan komen. Ja, veel jongeren moeten komen. En uh, zometeen gaan we weer verder. Oh, inderdaad over, om half twaalf hè, gaan we verder we met het tweede politieke politiek. blok bezig. Dan komen dus uh, uh, GBZ en D66 aan bod. De nummers twee van de kandidatenlijsten. Maar ja, eerst gaan we even proberen een probleem op te lossen. Ja, sollicitatie. Want het, het stemgedrag van Klaas Kopen kennen we wel, maar... Wat gaan we ermee doen, Klaas? Nou, ik ga er weinig mee doen. Ik heb het al gedaan. Er is een oproep gedaan in samenwerking met de gemeente. En het is nu maar afwachten of daar gehoor aan gegeven wordt natuurlijk. Hè? Want per 25 september aanstaande is het de bedoeling... dat we een nieuwe dorpsomroepen gaan installeren. Dus een oproep aan diegenen die daar ambities in hebben... om zich aan te melden bij de gemeente. Zodat we op Koninginnedag een selectie kunnen gaan uitvoeren... Wat voor kwaliteiten moeten een dorf omroepen hebben? Nou, het dan kan ook nog hè, natuurlijk. Inderdaad, ook een vrouwelijke zijn welkom. Ten eerste moeten ze woonachtig zijn in Zandvoort natuurlijk. Daarbij moeten ze toch wel een enigszins een uitstraling hebben. En een luide en duidelijke stem. En wil ik nog niet eens zeggen van onbesproken gedrag, want anders krijg ik niemand natuurlijk. <laughs> ja, want moeten Zandvoorters ja, als jij ook niet. moeten moeten zijn. Ja, dan wordt het lastig. Ja, nee. Nou even heel stiekem. Ik zal het niet doorvertellen hoor, maar heb je iemand op het oog? Nee. nee, beslist dus niet. Nee. En dat wil ik ook eigenlijk niet. Ik bedoel maar, je kan nou wel iemand op het oog hebben en met zo'n persoon gaan lobbyen. Maar als het die jongen dan straks tegenvalt, of die vrouw, dan zeggen ze, god waar je me nou weer ingestopt? Nee. Men moet spontaan, men moet er zin in hebben, men moet de ambitie erin hebben. En dan moet er die aanmeldingen moeten gewoon spontaan komen. Dus er wordt helemaal niet gelobbyd, er wordt niemand aangesproken daarvoor. Pas wanneer er kandidaten zijn. En dat zeg ik dan, gaan we op Koninginnedag in het kader van Koninginnefeesten gaan, uh, gaan we dan een selectie houden met een, met een jury. Wie zit er erin in die jury? Dat gaat worden de burgemeester, de wethouder van cultuur. Nog even de vraag uh, wie? Ja. Ja, ja. En de, de huidige dorpsomroeper. Die, de, dat driemanschap. In de Klaas is dat. En, ja, precies. Klaas, eh, zoals bij elke procedure voor sollicitaties, heb je nu verteld wat de functieeisen zijn. Maar er wordt ook verteld van, wat ga je doen? Wat omvat het werk? Uh, uh, dat, is, dat ligt geheel aan de nieuwe omroeper. Ik bedoel maar, je kan uh, overal voor openstaan. Maar dat moet natuurlijk niet. Hè? Ik bedoel maar, als je nagedacht ik vorig jaar uh, 72 keer actief geweest bent... en dan praat ik over hier voor de winkelieromroepen en de concoursen in, uh, in heel Nederland... Maar niemand is verplicht om datzelfde programma te volgen natuurlijk. We zoeken, we zoeken geen nieuwe klaarskoper, we zoeken een nieuwe omroeper. En dat is wat anders natuurlijk. Maar ja, die, die omroeper was... moet ook Zandvoort vertegenwoordigen? Ah, bij... Uiteraard, dat is, dat is wel een, zeg maar, een vereiste van de gemeente. Hij moet lid worden van het gilde van door stads- en dorpsomroepers. En uh, zo vaak als in zijn vermogen ligt, dus daar gaan we weer. Zo vaak als in zijn vermogen ligt, Zandvoort vertegenwoordig op de concoursen. Hoort Zandvoort promotie daarbij? Een, ah, ja. Bedoel ik niet eens omroepen nog, maar uh, het er al zijn in Zandvoort Jawel, te promoten. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, dat hoort er gegarandeerd bij. Dat begint al bij het ontvangst van de burgemeester. Dus uh, je wordt altijd ontvangen door een burgemeester of door een loco. En daar begin je dus alweer Zandvoort te promoten. Je gaat een cadeautje overhandigen en zo wat van de gemeente... En dan, ja, je tekst. Het is altijd één keer dat je op het podium gaat en dat je dus uh, je eigen woonplaats uh, er helemaal in prijst. Ja. En dat betekent dat zo iemand ook vrij goed van de tongriem gesneden moet zijn? Ja, hij moet natuurlijk, uh, nou ja, van de tong over het algemeen lees je je teksten voor. Dus hij hoeft het ja. niet uit zijn hoofd te doen natuurlijk. Hij moet een stukje op papier kunnen zetten. En ook dat hoeft vandaag de dag genees meer allemaal zelf. Want ik maak mijn teksten dan zelf, maar ik heb al zat collega's die hebben tekstschrijvers. Dus, uh, okay. je, alleen je leef je eigenlijk dan niet zo in je tekst in natuurlijk. Nee, als je nee. hem zelf schrijft dan beleef je hem al en dan, ja, dan ja. weet je wat je gaat zeggen. En als je een, anders een tekst moet, uh, moet gaan uh, oproemen, oproemen, omroepen dan... Uh, ja, Ik vind het altijd een beetje meer problematisch, denk, denk ik. Ik heb het nog nooit hoeven doen. Nou is het altijd zo dat jij je boodschap altijd eindelijk met hoort zegt het voort. Is dat een traditie in Zandvoort of mag je ook nee. iets anders roepen? Je mag, in Zandvoort mag je iets anders roepen. Als op een concours, dan zijn we verplicht altijd te beginnen met hoort, boeren, burgers en buitenlui En we zijn verplicht te eindigen met hoort, zegt het voort. Maar in Zandvoort, meestal als ik in Zandvoort loop, dan uh, is het uh, beste burgers en, uh, en gasten van Zandvoort. Want dat is mijn doelgroep. Boeren, burgers en buitenlui. ik vind het een beetje obollig. Maar het is ook duidelijk Nederlands hoor. Want de, de, de, de Amerikanen en Engelsen die roepen altijd, oh jee, oh jee. En de Belgen roepen aandacht, aandacht. En dat is hun traditie. En maar bij ons is het natuurlijk, dat is al eigenlijk wel traditie natuurlijk, want vroeger begon men zo. Hè? Dus dat zit er bij ons nog steeds in. Klaas, ik ben een beetje nieuwsgierig. De laatste dorp, zo die ik ken, ik weet even zijn naam niet meer, maar Klaas niet, de hij Zeebeer. Reed, hij is zo'n karretje op het laatst. Klaas de Zeebeer. Ja, Klaas, Klaas de Zeebeer. Klaas de Zeebeer. Die deed ook veel reclame ja. voor zaken, voor bedrijven. Ja. Ja. Uh, is dat nog? Nou, weinig. Heel... Nou, echt heel weinig. Ik, wat ik nog wel doe, dat is uh, wanneer een, een de zaak verbouwd is of zo wat en weer heropend wordt. Dat is wel maar echt uh, roepen dat uh, de Andijvie bij Pietersen dus ja, een stuk goedkoper was, is. Ja. Maar dat was zijn business, dat was zijn inkomen. Kijk, ik heb er geen inkomen in natuurlijk. Ja, okay. En hij moest daarvan leven. Tenminste, dat was een bijverdienste van hem. En, en ja, hij was brutaal genoeg, want als de Facebook bij Molenaar de, de, een dubbeltje, de vis een dubbeltje goedkoper was... ...dan ging hij het bij een ander voor Facebook voor de deur oproepen. Ja, ja, ja, als jongens plaagden we hem wel eens. Hè? Ja, nee, ja. ik denk dat half voor hem geplaagd heeft. Ja. Nou, door hem na te doen is. Ja, ja, ja, ja, ja. En dan gooiden hij die klepeltje naar je toe. Ja, ja, ja. ja, en, dan ja. ja, ja. en dan kreeg je een zogenaamde klap voor je harsjes in. Ja, ja, klopt. Maar die, dat is van aard veranderd een beetje. Dat is helemaal van aard veranderd. Hij deed om den brood, zoals we dat dus noemen. Ja. Als er iemand iets verloren had, dan ging hij het ook omroepen. Klokkie verloren of zo. En, ja, uh, klopt. Ja, precies. Dat, ja. dat soort dingen. Ja. Maar daarvoor sturen ze mij niet op pad. Nee, nee. Je zegt, sturen ze mij niet op pad. Maar laat jij je dan sturen? Nou, in zoverre. Ik, ik word verzocht iets om te roepen natuurlijk. Hè. En je voldoet daar aan. Of je voldoet daar niet aan. Maar ja, ik, ik ben een man die heel moeilijk nee kan zeggen. Dus ik voldoe er bijna altijd aan. Maar dat is, dat is geen vereiste natuurlijk. Hè, voor wat we zoeken, hè. Nee. Die man moet zijn eigen identiteit gaan verkondigen. Die moet zijn eigen programma vaststellen. En, en als hij geen bruiloft op wil roepen. Nou, dat is dan jammer voor degene die gaat trouwen. Maar het zij zo. En dat zeg ik nogmaals. We zoeken geen, geen man zoals ik, dus die nou ja, daar eigenlijk alle tijd in besteedt. We hebben ook nog. Uh, uh, uh, zeg maar mensen, oproepers die in het arbeidsproces zitten. Ja, die kunnen ook niet altijd aanwezig zijn. We hebben tien concoursen, maar er zijn erbij. Die zijn er maar op vier per jaar. Nou, als, als er niet meer in je vermogen ligt, dan is dat voor die man ook genoeg. Heb je enig idee hoeveel dorpsomroepers er vrouw zijn? Bij ons in, uh, in het gild hebben we er op het ogenblik twee. Nee, drie, sorry, drie. drie. Eén zien we weinig, maar uh, we hebben er twee hier. In september jongsleden waren er dus alle twee hier op voor. Dat heb ik gezien, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Ja, met alle respect, maar ik heb het idee dat uh, traditioneel Zandvoort geen omroepster moet hebben. Het is, vroeger was het altijd een, een, een, zeg maar een afgekeurde vissersman die omroeper werd. En het is bij ons altijd een man geweest. Nou uh, ja, de tijden zullen het doorbreken, maar... Tradities zijn er om te verbreken. Dat ja, man... dat zeg ik, de tijden zullen het verbreken. Dus ja. We wachten het gewoon even af. Hoe lang, maar... hoe lang heb jij uh, je roep gedaan? Het, uh, met dit jaar mee 16 jaar. 16 jaar, ja. ja. 16 jaar ben ik vier keer Nederlands kampioen geweest. Ik heb uh, 19 concoursen gewonnen. En ik heb uh, 76 podiumplaatsen gehaald. So. Ja, vooraanstaande omroepen telkens, als ik zo ja, Maar dat zeg ik, daar moeten ze zich niet aan spiegelen natuurlijk. Hè. Uh, hoe, hoe ben jij eraan gekomen destijds, 16 jaar geleden? Ook gesollegiteerd? Uh, nee, dat waren, dan had je, die heb je nog, de vereniging de strandkorrels. Zandkorrels. Ja, strandkorrels. Strandkorrels, hè. Ja. En uh, die brachten toen de tijd wat nostalgie terug in het, uh, in het dorp. En die wilden onder andere ook een, uh, een dorpsomroepen weer herinvoeren. En op dat moment was ik voorzitter van de Wurf. Dus in die functie kwamen ze bij mij. En uh, ik zei nou, ik wil het zelf wel proberen. Dus zodoende zijn we er aan begonnen. En de eerste keer uh, vertrok ik bij Nuf vandaan. Halterstraat. En uh, richting Kerkstraat dus over het Raadhuisplein. Waar de mannetjes op de bankjes zitten. Dus ik denk, als ik daar levend voorbij kom, dan, uh, dan is het wel geslaagd. En, uh, <laughs> en dat, is dat is goed gelukt. Toen dorst ik door te gaan. Maar het was wel even spannend dus. Het was spannend. Ja, dat ja, was voor mij ook helemaal vreemd natuurlijk. En voor Zandvoort was het ook weer vreemd zo'n dus gozer. Ja, want hoe lang is er een, geen omhoog begonnen? Vanaf 65 ja. tot 94. Dus bijna 30 jaar. Ja, ja. Ja. De attributen waren er nog wel, zoals... Uh... Wat heet het? De klink, hè? Uh, de klink, hè? De klink het? Ja. ja. Dat nou, was nog? In of? begin de klink van Klaas de Zeebeer, die hangt in het museum... Ja. En toen, in die periode, was ik beheerder dus van het museum. Ja, dus ja. Ja. wie appelvaart zal appel eten. Ja. Maar uh, ik, uh, ik was daar toch niet gerust op, want dat is toch een stukje historie wat, uh, wat ik altijd meesleepte door het land. Hè? Ja. En toen bestond de Wurf 40 jaar en toen kwamen de mannen van de Rotary en die zeiden wat kunnen we de Wurf nou voor het 40-jarig jubileum voor een cadeau geven. Ik zeg een eigen klink. Ik denk, dan zijn we van, van dat risico af. En toen hebben we van de Rotary hebben we dus een, een, een klink gekregen. En die mag ik nog steeds, eigendom van de wurf. Maar die mag ik dus uh, gebruiken zo vaak als ik hem nodig heb. En die in het museum hangt, is antiek, echt? Ja, dat is die van Klaas de Zeebeer. Ja, en daarvoor door anderen gebruikt of niet? Wat zeg jij? Is hij daarvoor door anderen omroepen? Dat durf ik niet te gebruiken, maar ik geloof het niet, want als ik zo kijk. Op de foto's van de vorige omroepers, dan hebben ze eigenlijk allemaal een eigen klinkie. En oh, er hangen okay. er hier en daar nog wel wat in Zandvoort hoor. Oh, er zijn er meer. In. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar ja, die geven ze niet af natuurlijk. Deze familie. En daar niet. komt nog eventjes bij dat dit een klink is. Nou, er zit zo'n geweldig geluid in, die ik nou bij me heb. Daar is iedereen jaloers op. Ja, ja. Want ik ben twee keer naar Engeland toe geweest en The Man Who Is the Gang. Ja. Daar waren ze helemaal wild mee. Want dat wordt bijna niet gebruikt. De Engels hebben allemaal een bel. De Belgen hebben allemaal een bel. En eigenlijk de Nederlanders hebben verschillende attributen. Een ratel en een klepper en, en noem maar op. Ja, als ik in het genootschap dan even het bijschriftje achterop lees... Dan is die, oorspronkelijk komt hij oorspronkelijk van uh, uh, aan te kondigen dat er uh, vis gevangen was ja. en geveild werd op het strand. Onder andere, dat, dat was in dat wezen. Dat de oorsprong toen, van de klink. Precies, toen, nog, uh, toen we nog de bomschuiten op het strand hadden. en ze zagen weer een boot aankomen. en de oude visserlui wist al donders goed welke boot het was. dan ging de omroeper het dorp in. en dan ging die omroeper, al die vis of garnal hebben willen komen naar zee. Ja. Ja, ja. En dan gingen de vrouwen gingen naar het strand, hè, want het waren de vislopers, die, dat waren vrouwen. Die kochten ja. in, hè? Die kochten in. Ja. En die gingen het uitvinden in Bloemendaal en Alem, lopend hè, over het duimpad. Hè. Visserspad, hè? Visserspad, ja. ja. ja. Zand, hè? Zand. Zand. Ja, ja, geen... Geen, geen bestrating, hè? Geen bestrating, hè? Zand. Maar ging het ook uh, om uh, bijvoorbeeld rond te roepen van dat er ergens een ziekte heerste of dat er nee. brand, brand was? Nee, wat, wat ook wel heel veel... En dat, daar hoor je nog heel veel mensen noodslachtingen. Die werden toen ook veel door die oh, gasten ja. omgeroepen. Ja. Dus als er uh, een zieke koe was of zo wat, of had zijn poot gebroken, dan uh, werd er een noodslachting gedaan. En dan werd er ook altijd roepen, noodslachting, Tashi meenemen. <laughs> Ook dat is niet meer. Ook, ook dat is niet dat meer, niet nee. Meer. nee, nee. Maar nu zijn er onder andere toch wel, ik roep toch altijd nog een, een stuk of wat huwelijken om per jaar. En dat vind ja. ik altijd wel een heel leuk werk ook en zo wat. Dat is op de Raadhuisplein, hè? Het ja. Nou, ik ga dan eerst naar de straat waarvan het bruidspaar vertrekt. Als ze vanuit Zandvoort vertrekken, daar komen ze ook wel eens van Halemaffen natuurlijk. En uh, voor de buren, hè, om even op te roepen wie er gaat trouwen. En dan ga ik naar het uh, centrum. Dan ja. roep ik het daarom, want het meeste ligt te lopen, En dan wil het dus dezelfde dus tijd wie gaat er trouwen. Ja. Dus de dorpse beroepen loopt het. En dan wacht ik dat ze getrouwd zijn. En dan kondig ik het af vanaf het bordes. Hè. Die er getrouwd zijn. Ik denk dat we een hoop functieinformatie zo bij elkaar hebben geschreven. Volgens mij is er een e-mailadres geopend waarop mensen zich kan aanmelden. Hè? Ja, dat staat in de krant. Ja. Je okay. moet me niet... Uh, heb jij al gehoord dat er nee, al meldingen nee, nee, binnen nee, zijn? Nee, maar de, de pers is natuurlijk pas uh, donderdag ermee naar buiten gekomen. Ja. Dus nou, je zit met het weekend. En uh, ja, ik hoop dat ik uh, dagelijks een mailtje van er krijg dat, uh, dat er weer een aanmelding is. En anders moeten we dat nog maar even in de krant herhalen, die oproep. He? Dat is helemaal waar wat jij zegt. Dus dat heb ik ook al, uh, al uh, afgesproken. Dus een week, dus de laatste... Uh, dus, uh, twaalfde is op een vrijdag de 1e, dus de vierde moet dan eigenlijk nog een herhaling staan ja. als er geen oproepen zijn het zou even zonde zijn natuurlijk als dat als dat verloren ging wij van Goedemorgen Zandvoort gaan het ook van nabij volgen dus we komen er ongetwijfeld op terug. Ik vind het heel goed van jullie dankjewel. Hartstikke bedankt. Klaas. Dank je Klaas ja bedankt Ik word geen dorpsomroeper. Waarom niet? Nee. Veel te veel tijd. Komt dat wel te veel. Tijd. Ja, Ik denk deze stem wel. Ik denk dat je dat petje van hem wel mag lenen. Ja, denk je? Denk je niet? U hoort de stem van, <laughs> van Ruud Sandbergen en we hoorden net ook al de stem van Astrid van der Veld. Beiden op de tweede plek van hun partij, Ruud bij D66 en Astrid bij GBZ, oftewel Gemeentebelangen Zandvoort. Dit even ter inleiding. Um, we hebben geloot, uh, Astrid mag beginnen. Je mag twee minuten gebruiken om de speerpunten, de speerpunten van het verkiezingsprogramma voor te dragen. De speerpunten, nou waar wij vooral op willen inzetten, is het parkeren. Zoals jullie weten is het initiatiefvoorstel aangenomen. En de uitgangspunten zijn prima hè, van het initiatiefvoorstel. Alleen de uitwerkingspunten, die naar het college gaan, ja, daar hebben wij grote problemen mee. Eigenlijk wil men dus van heel Zandvoort één groot plan herondergebied maken. En dat zal inhouden dat toeristen gewoon niet te welkom zijn in hun maar ook verblijfstoeristen. Ja, daar moet je eigenlijk naartoe gaan. We dus moeten één ding goed onthouden. We wonen hier in Zandvoort. En zo'n 60% van onze inwoners verdient hun geld door het toerisme. Met het toerisme. Ik heb die reactie al eerder gegeven. Het wordt straks een, een lege zandvoort, leeg in de straten. En nou ja misschien, de ja, misschien zou die mensen. Misschien zou die 60% die zijn geld in het toerisme verdient zijn eigen auto ergens anders moeten neerzetten zodat het toerist kan parkeren. Ik ben met je eens. Het valt mij op dat er ook ondernemers in de Halterstraat... ...graag hun eigen auto voor hun eigen deur neerzetten. Dat vind ik zo dom. Ik begrijp het wel, maar aan de andere kant denk ik... ...ja, je zou toch die parkeerplekken vrij moeten houden voor jou. Lijkt mij wel, ja. Ja, een heleboel mensen willen wel eenmaal het shop-en-go. Dus ja, misschien moeten we wel een kortere parkeerduur gaan instellen in de Hotelstraat. Zodat we lekker meer op leren. Kunnen we straks nog even over praten? En nog meer speerpunten, want je tijd dringt. Ja, ja, het, het, het huishoudboekje. Hè, dat, okay. de, de, de, de, en de wijze waarop de raad vergadert met elkaar. Uh, ons verkiezingsprogramma is heel kort en bondig. En zo willen we ook in de raad blijven. Uh -huh. En die ellenlange herhalingen van wat er in de voorstellen staat. En we willen gewoon uh, op een andere manier politiek veranderen. Dus. Oké. Okay. Ruud Zandbergen, de spuurpunten van D66. Ja. Uh, D66 uh, wil dat Zandvoorten serieus genoemd worden door de politiek en ook na de verkiezingen. Uh, D66 uh, staat voor duurzaamheid hier in Zandvoort, op alle gebieden. D66 wil het dorpskarakter van Zandvoort behouden en daar waar nodig herstellen... D66 uh, is er voor starters en jonge gezinnen, zodat die in Zandvoort kunnen komen wonen. Dat is heel belangrijk. D66 streeft naar de leefbaarheid, van, uh, hoe heet het, uh, de leefbaarheid in alle, alle woonwijken. Uh, met toerisme, wat toerisme betreft hebben wij een hoog ambitieniveau. Dus kwaliteit staat hoog in het vaandel. Met betrekking tot de financiën, daar willen wij wel zijn sportmilieu ontzien bij de bezuinigingen. En met betrekking tot parkeren willen wij dat iedere Zandvoort recht heeft... om in Zandvoort tegen een aanvaardbaar tarief te parkeren. Dat zijn zo'n beetje de items. Tegen een aanvaardbaar tarief... Betekent dat uh, dat Zandvoorters uh, parkeergeld moeten betalen... ...daar waar dat ingesteld is en dergelijke? Nee, wij uh, pleiten voor een, uh, een, een parkeervignet... ...wat geldt voor alle Zandvoorters in heel Zandvoort... ...en zij betalen dan uitsluitend alleen administratiekosten. Ja, en mag ik dan in de Haltestraat daarmee parkeren Graag. Ja, dat mag. Oké, okay, dat is duidelijk. Nee, je betaalt een vignet... Ja, ja, dat bedoel ja. ik. Maar ik maar gooi niets in de meter. Je waar je wil. Ik hoef niets in de meter te gooien. Nee. Nee. Als, als u wil dat dat uh, voor de gemeente wat oplevert, dan zal die uh, vergunning zo'n beetje 800 euro moeten gaan kosten. Heeft u zich dat gerealiseerd? Nou, uh, is, dat valt wel mee. Ten eerste is het huidige vergunningensysteem, dus het vignettesysteem. Dat kost al geld. Dus dat maakt op zichzelf niet zo veel uit. En eh, ik denk dat die administratieve lasten, dat dat ook al mensen vallen. En zeker geen 800 euro. Dus die, die 1,2 miljoen die we nu dus jaarlijks aan parkeerbelasting innen. Daar, daar zal natuurlijk een heel deel van afgaan. Want als ik niet hoef te betalen in de Halterstraat, ik sta er regelmatig. Nou, dat zullen meer zandvoorters doen. Ja, dat wordt echt grappig. Maar daar komt dan bij, als ik even mag inbreken, dat de Nieuw-Noorders, die nu helemaal niets betalen, straks geld gaan opbrengen voor de gemeente. Bijvoorbeeld. Dat ligt eraan hoe je dat bekijkt. Als ja, tegen een Als je een parkeervaillet gaat afgeven, dan zul je spreken over zo'n beetje 25 euro. Ja, maar dat is de wet van de massa. Hè? Dan krijg je weer veel ja, meer en dan het brengt het wat op. Het punt is gewoon dat het parkeervaillet verkrijgbaar is voor iedere zandvoort. Punt. En dat alle niet-zandvoorters, tenzij ze bezoekers zijn van de zandvoorters, eh, ja. want er bestaat een uitzondering door... niet-zandvoorters betalen. Het dus gewoon punt. Oké. Okay. Oh, maar daar was Goed. u net niet duidelijk in. Oké. Okay. Zullen we het even hierbij laten, want we hebben een paar stellingen die we u willen voorleggen. En daar komt dan de drie minuten Astrid uh, om de hoek kijken. Eh. Uh, Jij mag beginnen, dus we leggen de, de eerste stelling dus aan jou voor. Meer regels, meer handhaving. Tja. Reageer daar eens op. Ja, water is nat. <laughs> Dat is dan dezelfde stelling eigenlijk. Tuurlijk, als er meer regels zijn, dan moet er ook meer handhaving komen. Maar je moet je afvragen wanneer je meer regels wil en wanneer niet. Zoals nu inderdaad bij de horeca zo ontiegelijk veel regels zijn... Dat, dat zelfs iemand, hè, het aan sanctiebeleid... Als ik ga klagen dat ik overlast heb van iets... Dan wordt meteen de ondernemer beboet. Of tenminste, die, die krijgt eerst een waarschuwing. Tweede keer mag hij betalen. Derde keer mag hij een weekend dicht. Ja, sorry jongens, we zijn maar Maar de derde keer wordt je ook pas gehoord? Ja, dan wordt je ook pas gehoord. Dat is toch heel apart? Dat is echt heel apart. Je ja. mag niet in het verweer komen. Je mag niet zeggen van nou... Uh, sorry, maar de deur ging toevallig net even open. Dus er ontsnapt wat geluid... Ja, jongens, we gaan echt naar een slaapdorp toe. Oké, okay. maar de het, uh, was... het standpunt dat heb ik uh, ook wel ergens gelezen. Ja. Ja. Ja, ja, ik schrijf wel eens wat, hè? Ja, nou, Ik ja. heb het ook op een andere website gelezen. Op een andere website, die ja. van de VVD. Ja, ja, ja. Nee, dat is... Dus oh, jullie het zijn het recht. zomaar eens? Je, nou, dat, daar zal je verbaasd over zijn. Maar we zijn het vaker eens, hoor. Heel veel vaker. <laughs> nee, ik niet, hè. Ik niet. Ik ben gewoon fris en fruitig begonnen bij GBZ. Ik ben niet overgelopen van een andere partij. Daar ben ik ook geen zin van plan om te doen. Maar inderdaad, dat komt overeen. Dat is ook iets wat wij al die jaren al geroepen hebben van jongens. Zorg nou dat we juist die dingen weer terugkrijgen. We hebben midsomernachtfestival. Nou, wat is er van over? Nou, is het natuurlijk wel zo, nou is het natuurlijk wel zo dat uh, in bepaalde buurten, uh, dan heb ik het niet over evenementen, daar zou je dan overheen moeten gaan, uh, gaan kijken, maar gewoon dwars door de week heen, ergens gigantisch veel waar vandaan komt. Bij bepaalde zaken in het centrum waarvan je dan zegt, ja hallo, is wel leuk en dat je in een toeristisch uh, dorp woont. Maar het moet ik keer ophouden om twee uur s'nachts. Ik kan me voorstellen dat er zo gedacht wordt. Dat zou ik zelf waarschijnlijk ook denken. Alleen, ik zou me wel realiseren dat ik er bewust voor gekozen heb om in het centrum te wonen. Net zoals dat je er bewust voor kiest om in Nieuw-Noord in een flat te gaan wonen. En dan vervolgens gaan klagen dat je het circuit morgens om negen uur al hoort. Of je woont aan de boulevard en dan of ga je lopen De Of en dan dat... ga je klagen over de trein. Ja, ik, uh, je, woont, je woont nou eenmaal in een bepaalde omgeving, Daar heb je een bepaalde overlast. Maar ik wil jullie toch even bij de les houden, ja. Dwalen ja. af. Ja. Veel ja, regels, ja. veel handhaving. Ja, en... ondersmakelijk met elkaar verbonden. En hoe staan en dat, jullie daar dan je tegen? Wil, je, wil je nog meer regels, wil nee. je minder regels? Nee. Of vind je het goed zoals het ja, is? minder regels. Ik bedoel, je moet de regels kunnen handhaven. Dus moet je daar ook inderdaad de handhavers voor hebben. Dat betekent weer dat je meer personeel moet hebben. Dat betekent weer dat de gemeentelijke uitgaven groter worden. Ja. En nou ga zo maar door. En zoals je weet zullen we moeten bezuinigen. Ja. Er komt steeds minder geld onze kant op. En we moeten steeds meer doen met minder geld. Oké. Okay. Dus... Maar ja, als er hard, hard wordt gehandhaafd en ook boetes worden geïnd, worden die handhavers vanzelf betaald. Ja, zo lustig. Je ja, houdt wij, dan wij eigen salaris op, op. Ja, ja. Ik, denk dat verkeer, ik denk dat de discussie een verkeerde richting. Hiermee is. gaat je drie minuten dan in, als ja, je het overneemt. Nee, nee, dan is het vrouw goed. Mevrouw was maar ook het... al over de tijd. Dus. Ja, ja, nee, is ook geen punt. Wij braken We in een op haar verhaal. Nee. <laughs> zo, dan maak ik het niet open, zeg. Maar het is. Uh, het is, het is, en dat staat ook in ons verkiezingsprogramma, dat D66 de voorstander is van minder regelgeving op allerlei gebieden. Een aantal zaken hebben wij niet in de hand omdat ze opgelegd worden eh, door eh, het landelijke overheid. Eh, bepaalde eh, regel, eh, regelgeving in de APV, daar hebben we natuurlijk wel invloed op. Als je op een gegeven moment uh, uh, regelgeving versoepelt, dus minder regelgeving uh, uh, oplegt, dan uh, geeft dat, heeft dat een consequentie voor uh, en dan gaat het op de verantwoordelijkheid. Mm -hmm. Dus stel dat je zegt van oké, okay, uh, een ondernemer die, uh, die mag tot vijf uur open, dat is prima. Okay. Uh, dan heeft hij ook de verantwoordelijkheid uh, dat de direct omwonenden uh, daar minimale overlast van ondervinden. Dat is zijn verantwoordelijkheid en daar zal hij in moeten investeren. En ja. dat, dat vergeten veel mensen nog wel eens. En dan, ja, als dan uiteindelijk het niet gebeurt, ja, dan pas kom je met handhaving. Okay. Overigens vind ik wel, maar dat is een algemeen beeld. Dat het met handhaving eh, hier op allerlei gebieden eh, dat dat de wensen overlaat. Maar goed, dat is een andere discussie. Ja, tot mijn verrassing kwam ik erachter, bijvoorbeeld, dat is actueel geworden nu het gesneeuwd heeft. Dat je je straat niet meer hoeft te vegen je stoep. Want dat is uit de APV gehaald. Ja omdat het niet te handhaven is. Dat geleden uit de APV gehaald. Ja, nou, nee, ik heb nee, dat niet, nou, niet, niet handhaven. Misschien mag ik daar iets op zeggen. Want het kan best zijn dat dat uit de APV gehaald is. Het heeft ook iets te maken met verantwoordelijkheid en goed fatsoen. Burgerplicht dat je bepaalde dingen gewoon doet. Dat je je afval gewoon in de afvalbakken gooit. Dat je je straatje veegt nu en dan. Het zijn allemaal kleine dingen die het leven zo kunnen veraangenomen. En als je dat uh, in een APV uh, moet opnemen, dan denk ik dat je verk verkeerd bezig bent. Maar weten jullie waarom het uit de APV weggehaald is? Ik denk inderdaad dat uh, nee, Ruud gelijk heeft nee, nee, dat nee, het nee, aan de mens is. Nee, het is... Uh, het... ...is in strijd bevonden met de rechten van de mens. Want uh, niet schoonvegen van je straatje, dat moet worden beboet. En uh, de, uh, de rechten van de mens verbiedt namelijk uh, opgelegde arbeid. Daar hebben ze het eruit gehaald. Zo ver zijn we doorgeschoten. Ja, het lijkt me ook erg moeilijk hoor. Als je toevallig de kerstperiode ergens anders bent om je straatje te vegen. Dus dat is ook al een punt. Het is een kwestie van het is, mentaliteit. Het is ook niet uit te voeren. Een kwestie van fatsoen. Ja. Ja, dat is... Mentaliteit. Uh, zal naar een tweede stelling gaan, Tom. Uh, ik wil even iets anders aan jullie voorleggen, dat stond toevallig vanmorgen in de krant, uh, oh, ja. een, een, voorstel, nee, een idee van het college van BMW, omdat het toch bezuinigd moet worden, om dat maar te doen op de service aan de burgers, het ophalen van grof vuil te staken. Gaat uw gang. Dat is al vaker geprobeerd. En... Maar je krijgt er nu als voorstel, hè, volgende week. Ja, nou, dit is al, dat voorstel is al vaker naar de raad toegekomen. De raad heeft steeds gezegd van nee, we willen het houden bij het oude. En daar sluit ik me volledig bij aan. Het zou te gek voor woorden zijn als je je eigen vuil ook nog moet gaan wegbrengen. moet straks ook met die grijze emmer naar de vuilniswagen toe lopen of zo. Ik bedoel, er zijn ook andere manieren wil je bezuinigen. Dan zou je ook kunnen denken aan het systeem zoals in Haarlem. Tot een bepaald... Ik weet niet precies, mag je inderdaad neerzetten als je van tevoren even aangeeft: van ik heb grof vuil, dan komen ze direct naar je toe op afgesproken dag. Dus dat is ook een manier. Liever niet. Ik vind, uh, ik vind het uh, een goede zaak dat, uh, hoe heet het, uh, college. Uh, hoe het uh, bezig is met het zoeken naar oplossingen als het gaat om het ophalen van uh, huisvuil. Uh, als dat efficiënter is en goedkoper is, dan moet je dat doen. Ik vind alleen het ophalen van uh, uh, groot huisvuil, als je dat uh, overlaat aan de burgers, denk ik dat er weinig van komt. En ik denk dat het ook praktisch gezien niet uitvoerbaar is. Je loopt natuurlijk het grote gevaar dat het net zoals vroeger overal gedumpt wordt. Zeker weten. Precies. Ja. Nou, ik, ik hou mijn hart vast. Er zijn nog geen, geen cijfers uh, van bekend of, of uh, nog geen ervaringen. Maar op dit moment uh, moeten wij uh, tussen ons plastic afval naar bepaalde uh, containers in het dorp uh, brengen. Dat is in feite al uh, afwijkend van wat bijvoorbeeld in uh, Bloemendaal en Heemstede gebeurt. Daar wordt het opgehaald. Um, ik weet niet of dat, uh, of, of dat wel werkt. Maar misschien is het wel uh, prima hoor. Ik bedoel, uh, je kan het uitrekenen aan het hand van het uh, aantal uh, tonnages. Um, misschien is het prima, maar het heeft een behoorlijk risico. Het, het is natuurlijk wel een bezuiniging die de burger in principe geen geld kost. Je moet alleen moeite gaan doen. Ja. In plaats van voor je op maar kijk, de stoep te zetten. Kijk even zetten. naar de praktische kant van de zaak. Uh, ik heb toevallig in mijn omgeving dan twee huizen leeggeruimd zien worden. Ja. ja je moet er toch niet aan denken dat dat helemaal weggebracht moet worden. Dan mag de gemeente wel van die, uh, van die boedelwagens gaan, uh, ja. ter er, beschikking gaan stellen. Ik ben er inderdaad huiverig voor. Uh, er staat: uh, de, uh, hoe heet het? Men heeft de verplichting om bouwafval. Uh, hoe heet het aan te leveren in Haarlem? Dat is een verplichting. En vervolgens wordt het neergesmeten op de zeeweg. Het gebeurt. Dus ik vrees dat dat soort dingen... Ja, je moet het niet willen. Maar dit nogmaals, het uitgangspunt als college... dat je zoekt naar efficiënte en goedkopere uh, oplossingen... Uh, prima. Ja, Astrid heeft het misschien meegemaakt. Wat meer dan, dan Ruud. Uh, op een gegeven moment is het in de bezuiniging ook geprobeerd... ...kosten voor de burger verhogen... ...door de veegkosten... ...vanuit het potje... ...riool en reinigingskosten... Ja. ...naar de burger over te hevelen... Dus... ...dat kostte de burger geld... Ja. ...direct uit je portemonnee gewoon... Ja. ...zo'n actie als deze... Kost je niet direct vanuit je portemonnee geld? Nee, want als je nu uh, gof vuil hebt, dan zou ja. je een autootje moeten huren om ja. het uh, weg te brengen. Ja, nou ja, goed. Ja. Het is meer moeite dan geld. Laten nou, we dit voorstel nee, ...waar bij scheld. het grofvuil vuil zetten. En dan uh, overgaan <laughs> tot. Het en dan, dan hopen onderwerp. dat het opgehaald wordt. <laughs> <Ja. coughs> hey, uh, we gaan eens naar een tweede stelling uh, toe: geldgebrek mag nooit ten koste gaan van sporters. Geldgebrek bij de gemeente. Ten koste gaan van sporters. Ja, dat is een heel ruim begrip. Uh, wij zijn absoluut van mening dat de subsidies uh, aan de sportverenigingen niet gekort moeten worden. Ik vind wel dat je van de sporters zelf een redelijke bijdrage mag verwachten. En diegenen die zich dat niet kunnen veroorloven. Ja, daar hebben we regelingen voor bij de gemeente. En ook in dat potje mag absoluut niet gesnoeid worden. Alleen die regelingen die zijn niet zo heel erg bekend. En ook dat moet veel meer bekend worden. Dat als jouw kind op een bepaalde sport wil en je hebt het financieel niet. Dat er inderdaad mogelijkheden zijn voor subsidie bij de gemeente. Er is enige tijd geleden een huis-in-huisfolder verspreid waar al dat soort dingen in stond. Ja, klopt. Nou, dus sociale voorzieningen in Zandvoort. Ja, ja, heel goed. Klopt. In jullie verkiezingsprogramma staat onder andere dat jullie pleiten voor meer samenwerking van sportverenigingen. Ja. Desnoods onder dwang? Nee, niet, nee, nee, nee want er zou het geen samenwerking zijn. Je ziet me aan te kijken. Samenwerken is natuurlijk op vrijwillige basis. Mm -hmm. Ik kan me voorstellen dat omni een omnivereniging, dat kunnen we vergeten, dat wil men niet. Maar door zaken te bundelen kun je natuurlijk wel meervoudig gebruik maken van de faciliteiten die er zijn. Ik bedoel, eh, eh, ja, eh, voetbaltrainingen kun je best combineren met andere trainingen eh, op het andere veld op dat moment. Dus je hoeft niet continu het een, ja, puur alleen voor die ene sport te benutten. Ja. En inderdaad, als je je administratie samenbundelt, ja, ja. dat scheelt geld. Ruud, ik miste nog even jouw reactie op geldgebrek uh, of minder subsidie. Nou, de combinatie van sport en, en, en financiën. Ik ja. heb daar uh, in uh, het begin van deze, uh, dit interview al iets over gezegd. Ja. Dat wij vinden als D66 dat uh, sport onder andere moet worden ontzien bij de bezuinigingen. Het is wel zo uh, dat, uh, en dat memoreer ik even naar het gesprek. ...van hiervoor dat je het best uh, mag verwachten van sportverrekeningen... ...dat ze wat efficiënter omgaan met de accommodatie die ze hebben gekregen... Hè, ...waarom de sportvelden. Uh, dat mag best, uh, daar mag best eens kritisch naar gekeken worden. Daarbij, en dat is misschien ook wel een interessante... ...weet ik toevallig dat zorgverzekeraars heel geïnteresseerd zijn in, in sport. En ik denk dat je... Als gemeente uh, is contact moet opnemen met die zorgverzekeraars om te kijken of zij niet op een of andere manier uh, geld uh, kunnen uh, uitbetalen uh, aan, aan een gemeente ten behoeve van die sport. Kijk, sport is niet alleen uh, gezond. Uh, het, het, het, heeft ook, het heeft ook iets te maken met... Preventie? Met, uh, preventie. Neem bijvoorbeeld dat, met name jeugd. Uh, uh, We hebben het wel eens over hangjongeren. Uh, gebleken is dat daar waar uh, sportvoorzieningen uh, aanwezig zijn, ruim aanwezig zijn in, in gemeentes, dat daar het probleem hangjongeren bijvoorbeeld niet bestaat. Dus het, het, heeft, het heeft allerlei raadvlakken. Maar, nogmaals, sport... Het is gezond, het verbroedert. Het, ja. <laughs> ja, ja. Wat, ik, wat ik vooral vind, de sport. En, en het vervelende is, je ziet uh, inderdaad. Bij, bij welke sport dan ook. Of je nu kijkt naar hockey of naar voetbal. Je ziet inderdaad de teams met kinderen tot 12, 13 jaar uh, redelijk gevuld. En dan ineens. Nou, voet, dat komt mede doordat kinderen druk gaan krijgen, natuurlijk op school. Daarna hebben ze een baantje. En eigenlijk zouden we moeten, moeten gaan kijken hoe we nou die kinderen vast kunnen blijven houden bij de sportverenigingen. Dan heb je inderdaad minder kans op die hangjongeren. En ja, misschien moet er in tijden of zo aangepast gaan worden. Want ja, tegenwoordig als je 16 als je bent heb je ook een bijbaantje Als je ziet, dan zie je een link tussen het onderwijs en sportverenigingen. En ik denk dat je daar ook aan moet denken. Dat is oh, dat, ja, dat, vanuit dus dat het onderwijs... item wat wij vier jaar terug al hadden. Ja, ja fijn. <laughs> fijn. Maar ik heb jullie de afgelopen vier jaar er niet over gehoord. En... Um... Ik denk dat dat uh, misschien uh, weer eens uh, uh, actueel gemaakt moet worden. Dus ik begrijp dat jullie daar ook mee eens zijn. Ik denk dat we onderwijs- en, en sportvereniging bij elkaar moeten... Kunnen meteen. wij als gemeente dan op het onderwijs invloed uitoefenen? Het aantal sporturen die in de rooster opgenomen worden? Ja, ja, je ja, kan, je, ja dat kan wel. Want uh, je hebt als gemeente... Uh, uh, een school, een basisschool bijvoorbeeld, moet bijvoorbeeld een, een, een soort onderwijsplan, een jaarplan indienen. Daar kan je als gemeente iets over zeggen. En eh, het aantal uren per, per les, dat is gebonden. Maar je kan er op een gegeven moment wel eh, met de scholen over hebben om bepaalde uren te verzetten. Zodat eh, de jeugd wat meer sport kan doen. Ja. Ja, wij hadden verplicht op school, weet ik nog wel, vijf uur sport per week. Ja. Dat doe, doe ik even niet op de basisschool, maar voortgezet ja, okay. onderwijs. Ja, okay. Is dat nog zo? Ja. Volgens mij is die verplichting er nog steeds. Ja, dat ja, weet ik wel zeker. Dat is inderdaad niet door de gemeente verplicht gesteld, maar door de, nee. de overheid. Ja. En daar kunnen we als gemeente ook weinig aanvoeren. invloed op uitoefenen. Nou, dat is draag, ik denk als je de faciliteiten gaat bieden, dat je dus inderdaad na-schoolse activiteiten wel kunt stimuleren natuurlijk. <tie> ja. En waar wij al heel blij mee zijn is dat er nu een naschoolse opvang gerealiseerd is bij de hockey. En ik denk, nou, hartstikke goed. Dat gebouw wordt tenminste meermaal gebruikt. We weten allemaal dat het een oud gebouw is waar uh, letterlijk de warmte uitloopt. Ja, maar nog even samenvattend, zowel GBZ als D66 zeggen... Uh, het subsidiëren van deze activiteiten, de sport, moet een hoge prioriteit krijgen. Ja. In, tijdens bezuif, zelfs, tijdens als ze als bezuinigd worden. moet gaan worden, staat wat ons betreft helemaal onderaan de lijst. Het is een kerntaak van de gemeente, zo zien wij het. Ah, okay. Dat is duidelijk. Even een andere vraag, nog even aan GBZ. Um, in jullie verkiezingsprogramma staat ook iets over de leegstand van winkelpanden. En jullie vinden dat de gemeente daarin meer bevoegdheden zou moeten krijgen? Ja. Hoe zou je dat uh, Nou, dat zouden wij zien. inderdaad heel graag zien. Uh, we realiseren ons dat dan uh, de wet sowieso aangepast zou moeten worden. En, maar het is natuurlijk vreselijk om te zien, al die lege pandjes. En het lijkt wel, als er een pandje leeg komt, dat er meteen weer met een friettent in komt. En ja, we hebben echt zoiets van, jongens, dit, dit, dit, dit is zo'n armoed. En het is niet alleen in de winter. En je zou kunnen denken dat er bijvoorbeeld subsidies komen om, om in de eerste periode, een aanloopperiode voor een nieuwe ondernemer. Om door middel van een subsidie de, ja, de huurprijs wat omlaag te krijgen. Ik denk dat de gemeente daar ook ja, wel bij vaart. Komt ons allen te goede, denk ik dan. Heel toevallig heb ik pakweg uh, drie kwartier geleden een ondernemer uh, die, die op de Kerkstraat... Uh, Zo'n onderneming heeft gecomplimenteerd met het feit dat hij uh, een schilderijen-tentoonstelling heeft geëxposeerd in uh, die ijssalon. Ja. We weten waar we het over hebben. Ja? Ja. Ja. Ik heb ze daarvoor gecomplimenteerd. Maar je zou inderdaad bijvoorbeeld in de Haltestraat, daar staat een horecapand al een jaar, geloof ik. Twee leven. jaar al, denk ik. Nou, ja. daar ja. zou je best iets aan kunnen doen. En gaat, hebben we een raakvlak. Jeutje, alweer een. Oh, al staat, staat trouwens ook in ons ja, nee, het, het is gewoon vreselijk om te zien. En ja. inderdaad, al zou je maar weer met schilderijen of iets dergelijks de boel opvroolijken, Maar ja, er moet wat gebeuren. Ja. En ik denk ook dat die huurprijzen een keer naar beneden moet. Want ik hoor bedragen dat ik echt denk van jongens, jongens, jongens. Maar het gaat natuurlijk om niet alleen om, om, de, om de zaken die leeg staan. Maar... Uh, we hebben ook gedachten aan het strand. Als we op een gegeven moment de strandpaviljoens weg zijn... dan heb je een lege vlakte. Daar zou je bijvoorbeeld beelden de kunst neer kunnen zetten. En... Uh die moet dan wel uh, zout- en uh, zandbestendig zijn. En varsbestendig. Want ik ja, had, had hey, gisteravond een het beeldend is, kunstenaar het voor het de microfoon. Om, er is alles van een, een stuk gevoel. Voor voor <laughs> uh, een tegenargument. Nee, het is een te Maar het is gewoon: we hebben daar een vlakte. Er komen veel toeristen, ook zwinters, Dus maak er gebruik van de grote stoel kan ook daar staan ja bijvoorbeeld om maar een dwarsstraat een te leuker. lopen ja, absoluut uh, nou maar dat is, weer hopen dat de bewoners er niet op kijken want ja. dan krijg je weer horizonvervuiling krijgen we dat weer en dan mag het beeld er bijvoorbeeld niet komen en... ja, dat smalle beeld ja een dat leuk beeld is een heel man. leuk beeldje ja. Je dan moet goed kijken. Dat zou kunnen gaan gieren. Je het is er al voorbij. Okay. Ik wil er nog. schiet al op. wil ja. nog één onderwerp. En dat is duurzaamheid. Zonne-energie, windenergie. Willen jullie daar allebei eens op reageren? Kan Zandvoort daar meer doen? Dat ligt D66 een beetje ja. meer uh, voor op de tong dan DDZ. Nou, enige tijd geleden is er inderdaad een voorstel gekomen. om uh, wat uh, van die mooie molens neer te zetten. En daar werd dan van de burger ook nog een Die zijn een nog niet hoor, mooie jongens. Nee, nee. Winter, winterbunes, hoe je ze noemen wil. Ja, wij zelf vinden het behoorlijk horizonvervuilend, waar we het net al over hadden. Uh, tuurlijk zou het mooi zijn als je die energie daarmee kunt opwekken. Ja. Maar aan de andere kant, per windmolen wordt er een investering van 6 miljoen gevraagd aan de gemeente en wil je dan uh, voldoende windmolens neerzetten... dan praten we echt over een, een gigantisch bedrag. En die dingen, die moeten gewoon om de drie, vier jaar eigenlijk vervangen worden. Want ja, elders om ons heen worden die parken ook weer gesloten. Dus nee. dat zal toch ook niet nergens nee. om zijn. Zonne-energie? Vooral doen. Absoluut. Nou, het gaat in eerste instantie, wil je als gemeente het faciliteren? Wat dat gaat kosten en wie het moet doen, is dan nog een tweede vraag. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar... Wil je een beleid voeren waarin je het mogelijk maakt? Dat het, is het ik denk dat je de mogelijkheden absoluut open moet houden. Kijk, als je van tevoren zegt: maar uh, je Horizon moet geen vervuilend. Ik kan van de gemeente zo. gaan vragen. Kijk, okay. ja, ik, ik moet. Dat geld even is lachen er niet. over het Horizon nee. uh, vervuilend, ja. omdat ik las toevallig in GBZ, uh, jullie programma, dat jullie hier op dit pleintje voor de watertoren. Een, een pand willen neerzetten. wat, uh, hoe heet het. Uh, een karakteristiek is voor, uh, voor de skyline. Zoiets staat het in jullie programma. Oké, okay. ah. voor wat het waard is. Maar uh, ik kom even terug op, dat, uh, op de windmolens. Er is in uh, uh, Castricum. dat is uh, niet zo gek ver hier vandaan. is er uh, door de gemeente is er een aantal uh, windmolens neergezet, ik geloof twee. Uh, waardoor de gemeente, de organisatie, uh, de gemeenteorganisatie, dus volledig uh, uh, onafhankelijk is van het elektriciteitsnet. Uh, ze, ze hebben eigen, eigen elektriciteit en ze hebben zelfs een overcapaciteit. Dus die windstilte wat ik hier achter me hoorde, dat valt wel mee. Uh, ze hebben een overzichtcapaciteit uh, En ik heb zelfs gehoord dat ze dat willen verkopen. Dus het kan natuurlijk wel. We hebben een industriegebied, het circuit. Uh, ik bedoel, daar, daar is ruimte. Daar kan je inderdaad uh, een windmolen neerzetten. En ik denk dat dat een, uh, een goede zaak is. We moeten ja. helaas uh, deze ronde afsluiten. Ja, ja. ja de, de tijd is genadeloos. Ik had me ja. eens gevraagd het verschil tussen een plaatselijke partij en een landelijke partij. Wij komen hier binnenkort toch weer op terug. Okay. Namelijk in de laatste uitzending. De 27 e Dan komen alle acht partijen aan bod. Maar ik moet helaas gaan afsluiten. Want dit was Goedemorgen Zandvoort van uh, zaterdag. 13 februari. 13 februari 2010. En de dag Sienel Kerkman die ook met... Gulle handen de koffie verzorgde. Dat was wel nodig vanochtend ja, Tom. Ja. Techniek Roy Haldeman. Presentatie hebben En Tom Hendricks. We wensen jullie allemaal een prettig weekend. Gebruik de vrije weekend ja. om na